Uur. Mariette Krol met het NOS Journaal. In het zuiden van Duitsland zijn 163 vluchtelingen van een snelweg gehaald. Ze liepen op en langs de A3 in Beieren, dicht bij de Oostenrijkse grens. Rond 11 uur kreeg de politie meldingen dat er groepen mensen langs de snelweg liepen. De vluchtelingen komen uit Irak, Syrië en Afghanistan. Waarschijnlijk zijn ze door mensensmokkelaars achtergelaten. Ze zijn naar een opvangcentrum gebracht. In Sierra Leone zijn vier Nederlanders in quarantaine geplaatst. Volgens het VPRO-programma Bureau Buitenland zijn ze verbonden aan een ziekenhuis... waar vorige week een patiënt overleed aan ebola. Zeker 123 patiënten en medewerkers van het ziekenhuis moeten drie weken in quarantaine. Sinds het overlijden van de patiënt houden de autoriteiten meer dan 500 mensen in de gaten. De Amerikaanse tak van Greenpeace moet 2500 dollar betalen voor elk uur dat de organisatie een ijsbreker van Shell in Oregon de doortocht belemmert. Greenpeace wil voorkomen dat Shell in het Poolgebied gaat boren naar olie en gas. Activisten van Greenpeace hangen in Oregon aan een brug waardoor de ijsbreker er niet onderdoor kan. De rechter oordeelde vandaag dat de actie van de milieuactivisten onrechtmatig is.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 In de derde voorronde van de Europa League heeft Vitesse zijn eerste wedstrijd verloren. In Engeland werd het 3-0 tegen het Southampton van trainer Ronald Koeman. AZ deed het beter. De Alkmaarders wonnen eerder op de avond thuis met 2-0 van de Turfse club bij Saxe hier. Volgende week zijn de returns. Het weer. Vannacht wordt het een graad of 7. De komende dag droog en een zonnige periode bij 16 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Zon. De nuevo aquí Rodríguez Partín. Y ahora déjame ver. ¿Te gusta el tacatá? A mí me gusta cuando las mamitas hacen tacata. ¡Tacata, bro! La gente bailando el tacatá, -ta, todo mundo gritando, tacata, Sube el volumen de tacata, -ta. mueve tu culito, tacatá. -ta. También el pechito, tacata, -ta. romano esa pieza, tacata. -ta. Oye, para la gente que le guste el tacatá, -ta, ahora digo, atacá, bro, ataca yo el mío también. Bla bla, que se sea, tacayo, que que, basta ya. De pijt, muchacho, llegó el tacatac. Que a todos les gusta, ay mamá. Te veo atacado y bien sofocado. Escribiendo cositas desesperado. Invento una cosa nueva, alajao. Tacatac.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 Takata, takata, takta, takta, takta, takta, takta, takta, takta, takta, takta, takta, takta, takta, takta, takta, zit Waar? In de pizza. In pizza. Gaan we daar ook naartoe? in uh, Ibiza, Sander? Vijf maanden. Perdonno? Vijf maanden. Vijf maanden? Ja, dus ze heeft er al anderhalve maand op zitten. Ja, in mean, dat wil ik ook wel maar naast is au pair of zo. Nou, voor nou. de werk. Over oh, de werk. <laughs> Je luistert naar ZFM, de nacht van de zinderende zomer. En uh, we hebben een boel luisteraars. Tenminste, dat kan ik zien aan de... Uh, aan de respons die ik krijg. En uh, ook uit Wilnis. En uh, Wilnis die, uh, vertelt net... Uh, het was de tijd om naar bed te gaan, hè? Ja, ik zeg altijd maar zo, slapen kun je altijd nog. Maar uh, Marita, leuk dat je luisterde en ik hoor galm, hoor je het. Hallo, zit ik in een emmer? <laughs> we gaan door tot 7 uur morgen vroeg. Blijf erbij en geniet ervan. En dan, uh, dan komt het helemaal goed. We gaan eens even kijken, wat hebben we nog meer eigenlijk? Ik weet het niet. Ik weet eigenlijk niet wat we, wat we nog meer hebben. Ja, natuurlijk. Wat zit je nou te gapen, jongen? Nee. Ik Even helemaal uit laten draaien natuurlijk. De volgende is uh, een verzoekje eigenlijk. Het is een leuk verzoekje. Het is een afzakketje. Ladies and gentlemen, ja. this is Mambo number 5. Daar komt ie. Tanda, zeg een, wil niet slaap lekker? Slaap lekker. 1, 2, 3, 4, 5. four, five. Everybody in the car. So come on, let's ride to the liquor store around the country.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 Ik weet, niet, ik weet niet wat er gaat gebeuren, maar Stander die begint al te staan. Begint al te staan, dat is ook geen Nederlands. Hoezo? Ja, goed. Brita van Beek, slaap lekker en werk ze morgen. Leuk dat je geluisterd hebt, voor de eerste keer. En uh, ik hoop dat je vaker luistert. En, uh, de nachthuiszendingen zijn één keer in de vier weken, want uh, ik ben ook net een mens. Mocht je een verzoekje hebben, dan, uh, dan kun je gewoon mailen. Doe me en dan komt het allemaal in orde. Nou, je bent nare hoest over je, jongen. En je zei net op de gapen, hoorde ik net. En uh, niet. Nee, hè? Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Nou, goed. Ik heb nu idee dat Sander een dansje gaat doen, denk ik. <middels> Aloă, alo sunt eu, ca să o hot bip și sunt voinic, un dar să știi nu-ți ceră nimic. Jessie, ach simt. Ah cum. Ci e ochiule vreun bevering în iar studio. <speaking in Spanish> dan kan keer er veel beter. Maya, ja. Maya, ja. Maya, ha, ha. ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja Ik vind het een moeilijke tekst. Maar gelukkig Sande, die kende de tekst uit zijn hoofd. En daar was ik heel erg blij mee. Want hij kon, uh, hij kon de gevreemdjes mooi doen. Hey, nee, nee, nee. deze trouwens. Die raden nooit. We hebben zelfs luisteraars uit de Noordoostpolder. Twee plaatsen. En, en daar komt hij, Urk. Urk. Urk. Urk. Goedenavond, Urk. Nou, goedemorgen is het eigenlijk. Ja. Toch wel leuk. Ja. En of er nog bitterballen waren? Nee, zijn op. Op, op zijn ze. Op. <laughs> zomermuziek. En je hoort het allemaal bij ZFM Zandvoort. Het lokale station. Hè. Lokaal is het al niet meer. Want het gaat uh, steeds verder en verder grenzeloos het internet over. En we nemen jullie gewoon mee. jour van Ricky, nee, niet Ricky, hè. Kiki. Ricky dat is zijn zusje, van Kiki Agostino. En uh, ik hoorde net: er is een flashmob van. En ik ben erg benieuwd.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 Je luistert naar Willem Bruist, en dat ben ik. En het uh, radio heet ZFM Zandvoort. En uh, mijn compadre en de andere compaderen zitten nu eventjes in de keuken. En ik hoop dat een van hun even een koffiezetapparaat aan wil drukken. Ik lust een bakje koffie. Welcome to we make money, money we spending. Get mad, honey, swimming in women. Imported linen, Egyptian cotton. The body just started, the body ain't stopping. Keep shit popping, popping these bottles. Haters keep hating, fucking these bottles. So much money like we own the lotto. Pull up to a club in a white Mosellago. It don't make dollars, it don't make sense. It don't make you rich. En ja, alweer koffie. De nacht is lang. Het lijf is groot. En het verlangen is niet te vatten. And we spend it all day. Welcome to Sancho Bay. Ooh. Well I need En zo lopen wij alweer naar de klok van 1 uur 30, half 2. En dat is in Nederland de lokale tijd. In Amerika scheelt dat 7 uur, hoorde ik. En uh, Thailand, 6 geloof ik. Nou ja, zal ik nou moeten vragen? Anders stuur me even een berichtje. Bangkok. Ik vind het hartstikke leuk. Dat jullie gewoon luisteren naar een station met Zandvoort. Ja, jullie zijn de Zandvoorters. En de Zandvoorters, die zijn altijd vrij, zeg ik. En je zit overal, werkelijk overal. Je kan, ze, je kan ergens op de wereld komen of je komt Dan verder met Stuart Free. Jamaica van Nederland. Stuarts met A Free and Let It Be. Dat is ook de radio edit. Dat wordt wel de mixte van de remix. Maar ja, 12 minuten dat vind ik heel erg lang. Zoveel uren heb ik ook niet. Ik heb er maar zeven. <laughs> Oké, okay, de volgende is voor uh, Albert Jan Vos. Blijft hij lekker wakker? Hoop ik tenminste dat hij wakker blijft. Ja, toen Zie je, wanneer ik een klein cateringbedrijfje bitterballen, koffie, melk en suiker, koekje erbij. Life is beautiful. Zijn jullie nog wakker, vrienden? Ik ben wakker. Ik ook. Jij ook nog? Zes minuten over half twee. ZFM. We hebben nog een hele hoop muziek. Een hoop uh, uurtjes nog. En we gaan het redden met z'n drieën, toch? Jazeker. Ja, Jazeker. <laughs> Ik zet er even eentje strak achteraan. Kan ik even mijn medicijnen nemen, hè? Medicijnen met filter. Don't, don't stop. wel knap eigenlijk. Ik weet niet wat jullie ervan vinden, hoor. Maar medicijnen met een filter. Lekker toch? Dat is toch wel heel apart? Ja. Maar het is wel lekker. Ja. Het is een beetje framed, maar wel lekker. Ja. Ik zie ook alweer iemand op een logeerkamer liggen. Sander, dat is toch wel apart. Die, die luistert altijd de nachtdiensten mee. Maar hij wil zijn vrouw niet niet lastigvallen. Dus, dus wat doet hij? Hij neemt zijn transistorradio mee en dan gaat hij... om het logeerkamer liggen. Ik ken het. We noemen geen namen, want ik uh, vind Albert-Jan niet leuk. Nee. Dan nou, we verder met de Baratheche on the move. Je luistert naar de Nacht van de Zinderende Zomer... bij ZFM Zandvoort. Ja, de muziek die valt in den smaak, merk ik. Ik krijg zojuist een berichtje met... Uh, dat de nummers uh, goed op elkaar aansluiten. En uh, ja, ik doe ook maar wat zeg ik dan. En uh, bescheidenheid zie je de mens, zeggen ze ook. Maar ja, soms ben ik net de mens. En dan krijg ik ook nog een berichtje van een, een internetradiostation uit Enschede, helemaal. Die heeft ons als raamprogramma gezet. En als raamprogramma, dat wil zeggen dat hun dus s'nachts niet uitzenden. Ja, nu wel. Ze zetten gewoon het programma van ZFM Zandvoort als raamprogramma. Dus dat wordt dus uh, verspreid ook nog eens een keertje via hun uh, internetkanaal, zeg maar. Dat betekent dat we heel veel Twente luisteraars hebben. Twente en achterhoek en zo. En dan kan ik alleen maar zeggen, nou, hey Lu, mooi dat je bij bent. En een doen. En uh, lot gewoon, hè. Sander, hoe is jouw Duits? Mijn Duits. Ja, Duits is goed? Mijn Duits is matig. is matig. Oh god, ik hoor het En jij, jouw Duits? Jouw Duits, jij schudt nee? Je kan het geen Duits plekken. Dus dan moet ik het maar mezelf doen. Oké, okay, af voor onze Duitse guesten. hartelijk welkom Zie je ZFM. Ja, en voor de rest... Ik zeg... Raad Nederlands met me. ja En die leuven aan de andere kant aan de IJssel. Mocht je je zeuren en zeggen van nou, lik me weer wat? Stuur gewoon even een berichtje, hè? Ik kreeg net al een, een berichtje van iemand die zei van... Uh, wat er ook een Zweden geluisterd. Nee, nee, sorry, dat was gewoon dialect. En bruist met Willem Bruist. De nachten zullen nooit meer hetzelfde zijn. Ja, we maken er gelijk weer een prijsvraag van. Uh, het idee was van Sander natuurlijk. Maar Sander, wat was de vraag? Hoe vaak wordt er in dit nummer het woord la gezegd? La? Ja. Door re mi -la, -die -la? Ja, Dila. 22? Ik denk wel iets meer. En wat is de prijs? Bittenballen. Bittenballen. Ja. En volgt jan 64, of Albert-Jan 64 keer... Jongens, jongens, jongens, wat een feest. Hier kobus en aapjes zie ik ook al springen. Er wordt nog helemaal niet meer geslapen vandaag geloof ik. Ik weet niet, er eentje erin dus te doe jij dat? Hm? Wat zei je nou? nou? Ik weet niet. Ik oh. hoorde het woord la. Oh. oh dat was de prijsvraag, hè? Ja. Ja, ik kom zelf wel 64 keer. Albert-Jan zegt net 64, zegt nou, hij. Oh, volgens mij is dat goed. Ja. Dat We zijn witte bal. Ja, wij sturen hem via de mail. Brazil! Ja, er gaat er nou echt eentje. Die gaat er onder zeil, want die zegt: Ik moet er uh, om zes uur weer uit. Om zes uur weer in of uit? Ik weet het eigenlijk niet. Nou, ga lekker slapen. Dankjewel voor het luisteren en uh, de volgende keer weer. En mocht je een verzoeknummer hebben of zo, stuur hem de volgende keer. Gewoon even dan piepen wij hem er zo tussen. Sweet dreams. Laat lekker. Ja, ik heb een, een verzoek klaar staan, Sander. Ik weet eigenlijk helemaal niet wat ik, wat ik ermee aan moet. Moet ik hem nou wel draaien? Of moet ik niet draaien? Ik, zeg, ik had gevraagd: van, wat, wat heb je vandaag gedaan? Maar... En toen zei hij: ik vertel het wel in een muziekstuk. Nou goed, ik heb een nummer klaarstaan, Maar weet je wat, ik klik, ik klik hem aan en uh, ik kijk gewoon de andere kant op. Heyo, heyo. Heyo. En zo lopen wij recht in de klok van twee uur.